Dit is Jeroen Tjafkumaan met het NOS Journaal. Inlichtingendienst AIVD waarschuwt voor de gevaren uit Rusland. Het sterke Russische geloof in de eigen status als grootmacht en het ontkennen van interne problemen zullen blijven zorgen voor instabiliteit... zegt de AIVD in het jaarverslag. Het Westen is daarbij terug als gemeenschappelijke vijand. Verder gaat het in het jaarverslag over jihadisten. Niet alleen strijders die uit Syrië en Irak zijn teruggekeerd vormen een gevaar. Ook jihadisten die zijn tegengehouden kunnen gevaarlijk zijn, waarschuwt de AIVD. De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland is bang voor honderden gedwongen ontslagen. TSN Thuiszorg noemt het beleid van staatssecretaris Van Rijn desastreus. De ontslagen dreigen door de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor hebben gemeenten minder geld beschikbaar voor thuiszorg. De repatriëringsmissie in Oost-Oekraïne heeft veel stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van slachtoffers van de ramp met de MH17 geborgen. Leider van de missie, Awersberg, zegt dat ook ruim 50 kubieke meter aan brokstukken is veiliggesteld. Het bergingsteam heeft het werk vorige week donderdag hervat en heeft sindsdien ongestoord kunnen werken. Het verkeer heeft tot nu toe vooral in de noordelijke helft van het land last van de langzame aanacties van de politie. Rijkswaterstaat verwacht vanmiddag vooral problemen bij Rotterdam en tijdens de avondspits in Noord-Brabant. De vier politiebonden zullen waarschijnlijk morgen het vertrouwen in de korpsleiding opzeggen. De vertrouwenscrisis is ontstaan door de CAO-onderhandelingen en door onvrede over de reorganisatie. FC Utrecht bevestigt dat Erik ten Hag voor de komende twee jaar is aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. De 45-jarige ten Hag komt over van Bayern München, waar hij de afgelopen twee jaar het tweede elftal trainde. Het weer, wolkenvelden, in de loop van de dag meer zon en het wordt 10 tot 16 graden. Morgen in het Binnenland veel zon en ook maximaal 16 graden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Van de John Bakker van de ANWB.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 Met, met, met nu U. ZFM luncht. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Uh, ik vertel even hoe de voorstelling begint. Ik bedoel, dan weet u daar alvast. Het doek gaat zo dadelijk open en u ziet dat het podium vier meter te hoog is. Ik sta boven op het podium. Ik buk om onder het plafond door te kunnen kijken. En ik zeg, dames en heren, van harte welkom in dit pas verbouwde theater. En het is lullig dat er nu lacht, want we hebben er heel veel werk mee gehad. Heren. Van harte welkom in dit pas verbouwde theater. U kunt kijken naar de zon gaat zinloos onder, morgen moet ze toch weer op. En de regisseur, de grimeur, de souffleur, de kapper, de lichtman, de geluidsman, de pianist, de orkestwerper en de choreograaf hopen allebei dat u een genoeglijke avond zult hebben. Ja, u ziet dat de aankleding niet zo bijzonder veel voorstelt. Normaal gesproken trek ik wel met schitterende kostuums, een gigantisch decor en een twaalfmans orkest in land door. Maar ja, voor Enschede maak ik natuurlijk graag een uitzondering. <lacht> en wanneer daar in Enschede niet alleen de zaal, maar ook nog de complete kelder is uitverkocht. En dat grote toneel, dat is helemaal voor mezelf alleen. En er zijn ook nog eens camera's op dat toneel gericht. Ja, ja dan ontwaakt het beest in mij. De wezel. Al moet ik wel zeggen, nu ik weer een in inschrijving ben... en nu allemaal zo voor me zie... Ja, dat vind ik dan ook erg, um... uh, wel erg... Eh, dan vind ik dat toch ook wel weer erg. Uh... Ja, dan vind ik dat toch ook wel weer heel erg, ja. <totstuken> Jawel. Test. Test. Test. Test. Oh, dat is jammer. Het echoapparaat doet het niet. Oh, dat is jammer. Het echoapparaat doet het niet. Nog even voor alle duidelijkheid tussendoor dat ik helemaal hier zit en die keurig beneden bij u daar op die stoel. Dat is niet eens zozeer uit plankenkoorts, maar uit... Oh. Uit veiligheidsoverwegingen. Oh. Mijn oprechte excuses aan iedereen met een peacemaker op de eerste rij. Ik, uh... oh. ik voel het al vrij moedig nu dat u daar bijna bent gaan zitten, moet ik u zeggen. Dit was geen idee van mezelf. Dit was het idee van mijn broer. Mijn broer bedenkt ook af en toe iets. Onder het motto broer, broerder, broers. en Af uh, voor de eerste rij is het helemaal vervelend vanavond. Zo'n uh, zo podium dat met vier meter is verhoogd. Zo'n uh, zo stoel dat vlak voor hun neus ontploft. De beste plaatsen zijn vanavond bovenin. De eerste tien minuten althans. En, uh... <lacht> en, uh... ja, ik schrijf mijn programma's dus niet alleen. Ik krijg daarbij hulp van mijn broer. Maar ik kan u verzekeren dat zo'n hulp de prestaties eerder groter maken dan kleiner. Mijn vraag me daarom wel eens, heb je hier een speciale opleiding voor gehad? Deze vraag wou ik graag beantwoorden met een liedje. Dit liedje heet mijn vooropleiding... Ik werd ingeschreven als gymnasiast. Dat was het. I see a child that has been done so wrong. His mother covers him. Keep falling down while reaching for the sky The blue has turned to ash No bird will ever fly I see a man who carries out his own Two silent neighbors after starving to the bone He used to nod them up until his kids were grown Nou, het fantastische... De conference van Herman Vinkers. Een kleine verbouwing was dat natuurlijk. o -Gene. En uh, dat nummer dat heette Cold. En uh, O-Jean. Weet u, ik kijk er nooit naar, maar ik weet het toevallig. Waren de winnaaressen van The Voice of Holland? Dan weet u dat ook weer. Goed, uh, ik zou zeggen pen en papier klaarleggen... want na de volgende plaat komt het recept. Dan we gaan eerst nog even een plaatje draaien. Ja. En dat is een lekkere oude. Toevallig. Ha! Applaus. Mijn voor weet ik niet, maar dit is applaus. Nee hoor, dit is de allermooiste versie van de White Shade of Pale die er bestaat. Live opgenomen in 2006 in een, uh, Denemarken. Dit is Prokelherm en Luister en Huiver. Dit is zo mooi. I'm Ja, nou, samen met uh, de, Danish Festival, uh, de Danish Festival Orchestra and Choir. En dat is opgenomen in een kasteeltuin ergens in Denemarken. Er is ook een DVD van trouwens. En die kan ik u zonder meer aanbevelen. Want alle grote Procol Herm Hits staan erop. Maar allemaal in een uitvoering als deze. Dus met groot orkest en koor. Dat is echt simply de beste. Het is gewoon echt geweldig mooi dit. Um, de CD, de, de, de, dit concert is opgenomen in 2006. En de DVD is dus on, ook in dat jaar uitgekomen. Hij is ook op CD verkrijgbaar trouwens. Zier de moeite waard, dames en heren. Dus ik, zei, ja, ik zeg het nog maar. Hij is nog steeds te koop. Dus als u, hem, uh, als u het mooi vond, dan zou ik hem zeker aanschaffen als ik u was. Ja. Zou ik zeker doen. Het is echt de mooiste versie van Procol Herm. Waar de Cherepel, ooit. Ja. papier klaar, natuurlijk. Hoeft ook niet, hoor. Want het komt ook straks op Facebook te staan, natuurlijk. Als het er al niet op staat. Maar uh, dat gebeurt allemaal. Maar we gaan even lekker eten, dus. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. En hier is Toet met het recept. Ja, Rut, het wordt vanavond een roerbakschotel met lentegroenten. groenten. Mm, water loopt maar. dan weer mijn mond op. Oeh. Oh God, blij dat je aan de overkant zit. <laughs> ja. um, even kijken, we hebben nodig voor dit gerecht. 200 gram peultjes, een schaaltje groene aspergetips van 100 gram. Een gele paprika, 4 eetlepels zonnebloemolie. Een schaaltje rundvleesreepjes naturel, ongeveer 225 gram. Zwarte bonen roerbaksaus, ongeveer 100 gram. 200 gram eiermie en 2 eetlepels sojasaus. Je begint om de peultjes schoon te maken en in ruitjes te snijden. Asperges in stukjes van ongeveer 2 centimeter. De paprika schoonmaken en ook in blokjes gesneden worden. In, bokolie... in de wok de olie verhitten en het vlees rondom bruin bakken. De groenten toevoegen en ongeveer 2 minuten meebakken. Roerbaksaus en 4 eetlepels water toevoegen en circa 1 minuut verwarmen. De mie erdoor scheppen en het geheel nog ongeveer twee minuten roer bakken. Op smaak brengen met zout, peper en sojasaus. Het is heerlijk als je het serveert met wat komkommersverwaden. Nou, tot hup, de keuken in en maken. <laughs> nice try. Kom ja, gewoon de keuken in en hup. Ja. Nou, het uh, komt in ieder geval allemaal uh, op onze Facebookpagina natuurlijk. Ik herhaal het nog maar een keer. www.facebook.com of .com mag ook. Schuine streep Zandvoortluncht. Ja, dat moet u eventjes uh, doen. Niet hem luncht, maar Zandvoort Zandvoortluncht. En uh, dan uh, krijgt u het recept daar ook te zien. Ik weet niet of het er al op staat. Ik zal even kijken. En anders dan komt het er straks gewoon uh, op te staan. Geen probleem. Okay. Nou, dan gaan we een plaatje draaien en zo meteen weer naar het regio natuurlijk. Het, wordt allemaal, het gaat allemaal zo lekker vandaan. Dit oh. is Miss Montreal. Good to go. maar oké. Okay. Ach, ah, oh Miss is klinkt lekker als artiestenaam. Good To Go heet haar nieuwe single. Nou, nog een nieuwe. Nou, hij is al niet zo nieuw meer. Ik draai hem al een tijdje, maar... Het uh, is wel een mooie plaats ook. Uh, Man on a Wire van The Script. En zometeen het Regio Nieuws. Na deze. for my health. Now I Just a man on a wire. Oh. Dat is uh, de nieuwe van de uh, Script. Een hele populaire band hè, op dit moment, jawel. In dezelfde hoek eigenlijk als Kensington en zo. Alleen Kensington is Nederlands. Ja, Man on a Wire was dat. En uh, u luistert nog steeds naar ZFM Lunch, natuurlijk. En uh, straks de vinyljaren en het wordt een leuk programma, want uh, ja, uh, de nieuwe lijst staat online, te, dus ik kan heel actueel zijn straks. En dat vind ik leuk. Straks om drie uur natuurlijk de vinyl top drie. En dat is een uh, ja, hele actuele top drie. Uh, verder uh, de nieuwe binnenkomers en wat we in de vinyljaren natuurlijk ook gaan doen is het classic album. Uh, en dat staat echt op vinyl. De rest halen we uit de computer. Kan niet anders. Maar uh, de, de, wat ga ik nou zeggen? Ja, Het Classic album is wel echt vinyl. Hij ligt al klaar. Ik heb ze al klaargezet. En uh, voor de Stones-fans is dat natuurlijk smullen straks. Hè? Hallo, heren Stones-fans en dames Stones-fans. Jullie kunnen smullen straks. Want ik krijgt in de vinyljaren, het, uh, vind ik, een van de beste Stones-LP's ever. En dat is Exile on Main Street. Dus dat wordt, wordt wat straks. Uh, wat moest ik nu ook weer? Even denken. Oh ja. Ja, het nieuws. Ja. voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met toetsplan. Ja, de gemeente Zandvoort heeft 1000 euro ontvangen om het dorp te promoten. Het geld is bestemd voor het project Fitcircuit Zandvoort, dat tot doel heeft een gratis fitcircuit op te richten midden op de boulevard met uitzicht op het strand. De afgelopen maandag overhandigde Jan de Run. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland... een bijdrage aan 13 initiatiefnemers om ideeën te realiseren... die Noord-Holland toeristisch en cultureel nog aantrekkelijker maken. Zandvoort behoorde tot een van de initiatiefnemers. Oh, oh, oh piepje. Ja, piepje. Ja, het piepje. Ik piepje. wacht gewoon ja, op een heel netjes. Op het piepje zit je te wachten, ja. Maar die kan je weer niet vinden. Ja hoor. Oh. Dat was ik al. Ja, dat was hij al. Dan ga ik weer verder... Scoutinggroep Stella Maris sint Willy Broders uit Zandvoort... haalt dit jaar het bevrijdingsvuur op voor bevrijdingspop Haarlem in Wageningen. De scouts in de leeftijd tussen 5 en 18 jaar overbruggen samen... zowel lopend als fietsend ruim 120 kilometer. Het is de eerste keer dat de scoutinggroep het vuur ophaalt voor bevrijdingspop. Zowel bevrijdingspop als scouting Stella Maris sint Willy Broders... vieren hun jubileum dit jaar met respectievelijk 35 en 70 jaar... De tocht start in Wageningen met een aantal van de oudste scouts. In estevettenvorm rennen en fietsen zij richting Haarlem. Onderweg worden de scouts steeds afgelost door een groep jongere scouts. Het laatste stukje wordt afgelegd door de allerkleinste in de leeftijd van vijf jaar. Het thema van bevrijdingspop Geef vrijheid door... Vrijheid geef je door, sorry, wordt zo wel heel letterlijk in de praktijk gebracht. Aldus Menno Hoekstra, een van de begeleiders en oud-bevrijdingspopvrijwilliger. Het is voor alle scouts een grote eer om op deze manier bij te dragen... aan dit belangrijkste onderdeel van het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. Straks gaan ze allemaal met het bevrijdingsvuur op het hoofdpodium... voor een groep van een kleine 100.000 bezoekers staan. En dat is een geweldig. kick. In het waterrijke gebied rondom landgoed Berkenrode huizen verschillende soorten ganzen. Canadese ganzen, Nijlganzen, maar ook de grauwe gans. Dit stel heeft onlangs acht kleine pilletjes kennis laten maken met het water. Overdag loopt de hele familie door het weiland en graast het wat van het verse groen. Af en toe gaan ze ook zwemmen. De ouders zijn zeer op hun hoede en beschermen de kleintjes op het land... door ze onder hun vleugels te houden... En in het water leren ze hen om onder water te kunnen duiken als er onderaan dreigt. De kleintjes worden in hun bestaan dagelijks bedreigd door andere dieren. Zoals de vos en de buisert die hetzelfde weiland als jachtgebied hebben. Hopelijk overleven ze hun prille jeugd en kunnen ze opgroeien tot mooie grauwe ganzen. Een jongen is zondagnacht knock-out geslagen op de parkeerplaats bij Bloemendaal aan zee.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 Uiteindelijk is de jongen met de partybus waarmee hij naar het strandwezen was gekomen... weer teruggegaan naar Den bos waar de groep op vandaan kwam. Omdat er geen aangifte is gedaan, mocht de auto die staande werd gehouden weer vertrekken. Een ware exodus langs de Nederlandse kust. Duizenden bruinvissen die zich daar de afgelopen jaren ophielden... zijn met de noorderzon vertrokken. Dat blijkt uit de nieuwe tellingen van het onderzoekinstituut IMARES op Texel. De onderzoekers tasten in het duister over de oorzaak van de volksverhuizing. We constateren nu een plotselinge daling van meer dan 60%, zegt zeebioloog Mardik Leopold in de krant. In 2013 telde Imades nog ruim 85.000 bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Tussen de jaren 50 en 80 van de vorige eeuw dunde de bruinvispopulatie flink uit. De afgelopen jaren was het zoogdier weer met een comeback bezig. Het mag wat kosten. De natuurbruggen om de duinen in Zuid-Kennemerland weer met elkaar te verbinden. Voor 9 miljoen is de brug op de Zandvoortse Laan bij Zandvoort al gerealiseerd. En nu komt er voor 5,5 miljoen een natuurbrug over de zeeweg in Bloemendaal erbij. Ook ProRail legt een oversteekplaats aan over het spoor van Haarlem naar de kust. Vanaf 2017 kunnen de vossen, hazelwormen en andere duinbewoners zich verspreiden over maar liefst 7.000 hectare duingebied. Krijgen we een aparte riedel voor het weer... of ga ik gewoon ja. in één keer door? Ja, ik let wel op, En Geen of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weer. Na een tweetal zonovergoten dagen... zijn er vandaag wolkenvelden. Later komt de zon weer tevoorschijn... en blijft het droog.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 Zomer of hartje winter. Van alle missie hier nu. <laughs> ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben hoor, maar Nog nou ja. een keer hè? Ik I deed niks. Nee, nee, jij deed niks. Die in your arms was dit. Is dit? Ja. Crew. en crew. dat nummer, dat heet Died in Your Arms Tonight. En uh, nou ja, dat is, kan dan de tijd van je leven zijn. Zeggen ze. Ja, dat zeggen ze. Now I have the time of my life. A dirty dancing. I never like this before. Yes, I swear it's a truth. And I'm always Because I have the time of my life, and I I had the time of my life. En dat van Bill Madley and Jennifer en Jennifer Warnes. En dat kwam natuurlijk uit die film. Hè? Ja, die film. Ja, daar kwam het uit. Dirty Dancing. Let's het is een Earth, Wind Fire.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 other with all we would ever need. Love was strong, for so long. never knew that what was wrong, oh baby, It wasn't right. We tried to find what we had. Tears say this was all we shared. We were scared this affair would. The love has gone. Right as Als de liefde voorbij is, love is dan neem je maar een broodje. <laughs> Tja. Moet je anders. Als de liefde voorbij is, neem je maar een broodje. Of uh, mm, ga een reisje maken. Dan kan, je ook, je kan ook een reisje gaan maken, ja. Ja. Nou, Evelyn bijvoorbeeld. Ja. Een reisje maken, dat zo ook leuk. Maar dit was wel uh, Earthwind Wind and Fire. We zijn bijna, na nou, het is negen uh, minuten voor twee. Uh, voor Om al uh, ergens aan het voorbereiden op uh, de vinieljaren natuurlijk. Wat leuk hoor. Oeh, mooie platen zitten er weer bij vandaag. En natuurlijk het klassieke Stones album Exile on Main Street. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even naar Roxy Music en Evelyn. Ik zo nog eens een, een orkestband gemaakt van dit nummer. Toen zat ik echt met een probleem. Want dat zangeresje aan het eind. Die zangeres aan het eind. mensen is zo verschrikkelijk hoog. Dus zei iemand tegen me. Nou, dan moet je. In, in, in een helder is een zangeres. En die kan dat. Nou. Mensen helemaal uit een helder laten komen. Om die, die zinnetjes in te zingen. Dit. En die kon dat echt. Zeg gewoon Breed heten ze. Fantastische zangeres. En die kwam echt zo hoog. Ja, het was geweldig om dat mee te maken. Ja, maar dat was alweer lang geleden hoor. Toen de Sound Show er nog was. Zo, en dan zit het erop voor vandaag. Althans wat de lunch betreft. Ja, hoewel mijn lunch nog komen moet, maar is altijd een beetje vertraagd. Maar goed, dat geeft niet. Het is uh, wat dit programma betreft gedaan. Nou, even uh, verpozen, zoals het heet. En uh, in de tussentijd even naar nou wat nieuwe dingen luisteren. Want niet alles wat er uh, nu nieuw is, dat ken ik. Dus even voorbereiden natuurlijk. Voor de Vinyljaren, want u weet het. We gaan straks bezig met de Vinyljaren. Het classic Stones album Exile on Main Street. En verder alles wat nieuw is binnengekomen. Deze week in de Vinyl 50. En straks om drie uur natuurlijk de top drie. Nou, bent u weer helemaal op de hoogte, hè? Ja. Ik zou zeggen... Uh, blijf aan de lijn, blijf aan het toestel. Want het wordt best wel leuk. Mooie nieuwe of, uh, mooie albums die binnengekomen zijn. En uh, dat zien we straks allemaal. Dus, tot zo!